Met het in Noordwijk zijn gisteravond drie jongeren aangehouden... in een wijk waar een noodverordening geldt. Ze hielden zich niet aan het samenscholingsverbod. De drie komen uit Noordwijk zelf en uit Leiden. In de badplaats is het al een tijd onrustig. Er is brand gesticht in twee busjes van een school voor speciaal onderwijs. Er ook gingen een vuilcontainer en een bouwketen in vlammen op. Bewoners die er wat van zeiden, werden bedreigd. Na de aanhoudingen bleef het verder rustig. De noodverordening in Noordwijk geldt nog de hele week. De bosbranden van vorig jaar in Californië zijn voor een groot deel veroorzaakt door problemen met hoogspanningskabels, blijkt uit onderzoek. De kabels waren beschadigd door bomen en afgebroken takken. Het elektriciteitsbedrijf Pacific Gas and Electric schakelde de stroom te vroeg weer in, waardoor vonken de omgeving in brand zetten. Volgens onderzoekers had het bedrijf de kabels moeten controleren. De enorme bosbranden in Californië kostten vorig jaar meer dan 40 mensen het leven. De horecabranche wil een landelijk noodfonds voor cafés en restaurants... die na dreigementen een tijd lang dicht moeten. Belangenvereniging Koninklijke Horeca Nederland schrijft dat in een brief van het kabinet. Een toenemend aantal ondernemers wordt afgeperst of geïntimideerd... door beschietingen of handgranaten op de stoep. Meestal moet zo'n zaak een tijd lang dicht, met als gevolg grote financiële schade. Ondernemers die meewerken aan het onderzoek... zouden geld uit zo'n noodfonds kunnen krijgen, zegt Horeca Nederland. Twee Nederlandse tennissers zijn verdachten in een matchfixing-schandaal, schrijft de Volkskrant. Het zijn volgens bronnen van de kranten tennissers Boy Westerhof en Antal van der Duim. De Belgische justitie wil de twee verhoren over het manipuleren van meerdere wedstrijden. Van der Duim en Westerhof weigeren commentaar. En het weer, geleidelijk meer zon. Vooral in het oosten, kans op een regen- of onweersbuit, wordt 25 tot 28 graden. Morgen meer zon en minder buien, dan wordt het 20 tot 26 graden. En na het week einde minder warm.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 Heerlijk. Ja, heerlijk. Even. Goed, we gaan door met het uh, tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. En daarin krijgen wij de tweede helft van uh, de wethouders. Uh, wethouder Gerard Kuipers en Gert-Jan Beluis. Goedemorgen. En, uh, Goedemorgen heren. Ook nog een nieuw bijzonder raadslid, Ruud de Wolf. En we sluiten af met een bijzonder raadslid wat ermee opgehouden is. Dus weer een uur vol politiek. Ja, ja. Het is niet anders. Nee, het nou. was... Uh, jammer, hè? Ja. Redenen, waarom is dat jammer, meneer nee, Dat wou jij zeggen, volgens mij. Ik zag jou dat nee. denken. Volgens mij legt u mij iets in de mond dat ik helemaal niet wil hebben. Want ik vind het juist... Uh, vroeger vond ik dat niet leuk en nu vind ik het wel leuk. Het is nu leuk, ja. ben gaan volgen. En als je het gaat volgen, dan uh, vallen je wel een aantal dingen op, hè. Zoals uh, de nevenfuncties die onbezolderd zijn. Maar daar gaan we het niet over hebben. Um, oud gediende. Al vier jaar uh, achter de rug. Ja. Twee nieuwe wethouders erbij, jullie hebben al gesproken. Uh, gaat het goed? Meneer Kuipers? Zeker, het gaat uitstekend. <laughs> ja, mooi ook, oud-gediend alweer. Maar via wethouder. Ja. ja. Uh, de, de ene wethouder die blogt, <laughs> Komt er een vlog van D66? Nou, ja. ik vind het wel een goed idee, dus ik neem die wel in mijn achterzak mee. Ja. ja, vind ik een goede. Pas goed bij onze nieuwe marketingstrategie. Uh, modern, hip. Ja, een, een, we wegge die ga, een wegge die gaat vloggen. Dus ik, dus ik ga ja, eens even moet, overleggen als ik maandag dit, terug ben. Je moet meegaan met de tijd, hè? Ik hoor hier een soort sneer over een wegge. Maar misschien is het u wel bekend dat hij in het Tranendal geboren is. Ja, nee, dat is... zou ik wel zeker gaan gebruiken. Het is ook één groot Tranendal. Maar... Een groot Tranendal hoorde ik je nee. zeggen, maar dat zou, was niet de bedoeling. Nee, nee, nee. We hebben het net uh, met de andere wethouders erover gehad en uh, we kijken even naar de portefeuilles. Ja. Uh, in uh, jouw portefeuille uh, zit uh, Circuitpark Zandvoort, dat heet niet meer Circuitpark, maar Circuit Zandvoort. Ja. Waarvan? Uh, wat gaan we dan doen? Dat het woord circuit parken vanaf is? Nee, dat is niet. Je weet dat daar al lang mooie plannen leven. Uh, de evenementen die daar worden georganiseerd, die, uh, die groeien. Uh, en die hebben ook steeds meer allure wat dat betreft weer. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. We hebben natuurlijk met elkaar de ambitie om Formule 1 terug te halen. Zetten we best mooie stappen in. Uh, je ziet het af en toe ook in het nieuws nu verschijnen uh, wat we daar voor plannen hebben en, uh, en of die wel of niet reëel zijn. En uh, wat mij betreft zijn die uh, steeds reëler. Dus ik hoop dat we over een jaar of twee uh, hier de eerste Formule 1 wedstrijd weer terug hebben. Wat opvalt Kijk. als je het circuit uh, volgt is dat er steeds grotere evenementen komen. En bijvoorbeeld nu komt er uh, weer een nieuwe sponsor bij, een wereldwijde sponsor ja, Shell. Ja. Dat geeft bij sommige mensen wel de indruk dat we die kant op gaan. Ik kan daar natuurlijk niet al te veel over zeggen. Maar ik, ik ben het wel met je eens. Als je van buiten naar binnen kijkt. Dan zie je wel een aantal ontwikkelingen die je enorm helpen uh, in die ambitie. Uh, je zag het al met uh, sponsoren die op het circuit uh, ook actief zijn. Heineken, Red Bull, uh, Mercedes. Ja. Nou Shell is natuurlijk een mooie ook in dat, uh, in dat plaatje. En wat ik daar misschien het belangrijkste ook aan vind. Uh, Hoe zeer wij het ook associëren met Formule 1. Het zijn partijen die ook al echt in de Formule 1 actief zijn. Uh, dat geldt voor Heineken. We hebben dit weekend in, in Canada natuurlijk een Grand Prix die door Heineken wordt gesponsord. Uh, Shell die al ja ja. Ook uh, Ferrari uh, uh, sponsort. Het zijn allemaal partijen die weten wat de Formule 1 is. En hoe belangrijk het ook voor hun merk is. En het past in dat verband ook weer heel erg goed bij de merkstrategie die wij in Zandvoort hebben. Dus ik, uh, ik ben er alleen maar heel blij mee. Over marketing Zandvoort gaan we het straks even hebben. We gaan uh, naar meneer Bluis. Lange zelfstandig wonen. Dat is ook een tijdje uh, in. Hoe gaan we dat de invulling geven? Want er zijn natuurlijk een aantal woningen in Zandvoort. Die zijn uh, levensloopbestendig. Ja. Maar langer zelfstandig wonen is, dus, is ook volkshuisvesting. Dat zit, dat zit bij Ellen. Dus, maar, langer nee, zelfstandig, oude, jouw... ja, maar langer zelfstandig wonen is ook het in het sociale domein zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. En dat gaat dus ook over de zorg. Het gaat over de welzijn, de ondersteuning. Uh, het zorgen dat er voldoende faciliteiten in Zalvert zijn. Nou, daar zijn voorbeelden van dat we bijvoorbeeld al in de blauwe tram nu een tweede wijk steunpunt hebben. De vraag is, moeten we verder gaan? Uh, aan de andere kant is er ook behoefte aan meer informatie. Maar ook bijvoorbeeld aan meer uh, het hebben van hulpmiddelen, e-health en al dat soort dingen. Dus, dus we moeten daar uh, heel veel aan doen. Mensen worden ouder, mensen zijn eenzaam. Uh, dus het is een heel breed begrip. En het zit eigenlijk, voor, wat mij betreft, voor mij wordt het vrij iets minder op het volkshuisvestig, Maar ik zal volkshuisvestelijk natuurlijk ook moeten de wethouder er dan vrij gaan mm -hmm. verzorgen. Dat we ook voldoende woningen hebben. En ook doorstroming enzovoort. Dus daar ligt een mooie combinatie. Komen daar uh, in het nieuwe project bij de brandweerkazerne ook levensbestendige woningen bij? Nou, dat, dat, is, dat zou kunnen. De inzet? Dat is nog niet de inzet, want die staat nog steeds een beetje als uh, in onderzoek. Maar wel rond de Coretex-ontwikkelingen. En de Curry-driehoek, daar, daar, daar is het vooral aan de orde. Omdat we daar op korte termijn mee verder moeten. En daarnaast zijn er de andere projecten. En daar is een nota in voorbereiding, uitvoeringsprogramma. De Curry-driehoek is natuurlijk ja. het pijnpunt van het hele project? Nee, dat is een onderdeel van het project. We willen een integrale ontwikkeling daar. Dus dat is Corridex en Currydriehoek. En daar, daar zetten we op dit moment op in. Daar zijn we al een half jaar mee bezig. Nou, en, en binnen een paar maanden moet het wel duidelijk zijn of dat haalbaar is of niet. En als dat ingewikkeld wordt, dan moet je ook weer de keuzes maken. Want de Corridex is van de kei. En de kei heeft de verplichting om daar voor woningbouw te gaan zorgen. Dus wat dat betreft, maar we proberen integraal te ontwikkelen. Met de Curridriehoek erbij. Ja, en aan de andere kant wordt er al ontwikkeld. Want... Uh, op het awzi trein dus het oude, eigenlijk de oude ja. waterzuivering, daar komen al honderd woningen. En die woningen, dat zijn wel koopwoningen, maar dat is een derde voor starters, een derde midden en een mm -hmm. derde duur, klein en groot. En daar kan je dus ook, ook ouderen, maar ook jongeren kunnen naar huisjes worden. Ja. Dus er is al een start gemaakt. We gaan dat zien. Um, verblijf, recreatie, accommodatie, verhuurd, toeristen, dat is van uh, meneer Kuiper, Gerard. Ja, er is een uh, hele discussie geweest over uh, Airbnb's. En uh, eigenlijk is dat niks anders dan uh, vrij, toch? Ja, dat is niet helemaal hetzelfde. Nee, maar dat is ook een, uh, een, een discussie die nou, wordt. Nu staat het op uh, internet en vroeger moest je langs de Engelbedstraad uh, of beleegd. Uh, uh, ja, ik, Nou ja, het is wel mooi, want de parallel die maakt heb ik zelf ook als getrokken. Van Zandvoort het is groot geworden met dit soort vormen van uh, toerisme. Um, het verschil is dat het je anders dan vroeger uh, uh, op dit moment iets meer lijkt te overkomen. Want het internet dat doet natuurlijk uh, tegenwoordig dingen heel snel. En dat we in Zandvoort inmiddels ook wel weten dat er genoeg uh, mensen zijn die uh, hun hele huis verhuren en daar zelf niet meer zitten. En daar is het verschil ook met Simmer Vrij. Uh, je woont er nog zelf en je verhuurt een paar kamers. Ja. Uh, zit meer op de pensioenachtige kant. Daar uh, hebben we apart beleid voor. En Airbnb uh, willen we wat dat betreft ook wel meer in die, uh, in die hoek hebben waar mensen gewoon zelf nog hun, uh, hun hoofdbewoning uh, verzorgen. En vervolgens ook mogen verhuren. Daar hebben we ook beleid voor. Maar daar zullen we de komende jaren wat uh, strakker naar moeten kijken met elkaar. Want uh, we horen te vaak en te veel daar nu klachten over. Het rommelt uh, in een aantal flats aan de boulevard Overlast. Nogal, Overlast uh, nogal stevig. Yeah. Ja. ja, ik snap het ook. En die, uh, die trekken bij de gemeente ook aan de bel neem maar terecht ook dat ze aan de bel trekken. Want als jij op een uh, galerij woont en uh, jij bent de enige die er nog woont als uh, bewoner. En de rest is inmiddels uh, verhuur geworden in de galerij. is een soort uh, hotelgalerij geworden waar op maandagochtend uh, de vuilniszakken buiten staan en de schoonmaakers komen. Dan woon je niet meer in dezelfde flat. Nee. Dat, uh, de dat is ook waar. Zeker, en daar moet je natuurlijk met elkaar iets mee. Uh, dat wil niet zeggen dat we deze vorm van toerisme, want terecht dat je dat ook opmerkt, uh, dat we die niet ook moeten omarmen. Want dit is de moderne vorm van, to van toerisme en de concurrentie op andere plekken. Die, uh, die hebben we natuurlijk ook gewoon ja. uh, rekening mee te houden. Maar we moeten het wel beter uh, dan in het verleden denk ik in de gaten houden. Want anders dan, uh, ben je van incident naar incident aan het hobbelen. En dat willen we ook niet. Ja. Dan ga ik even terug naar uh, meneer Bluis. Want volgens mij uh, hebben we het er vier jaar geleden ook eens over gehad. Over het uh, bewonen en het verhuren van een aantal flats. Ja, daar hebben we het over gehad. En uh, daar is ook eigenlijk in de vorige periode, al een jaar geleden, zijn we dat beleid gaan opzetten. Er zijn nu ook bijeenkomsten ja. geweest. En uh, we hebben dat aangekaart. En, er, werd gecont er wordt gecontroleerd. En, maar dat, dat, is dat, Airbnb, dat, dat, dat is ingewikkeld. Je, je moet ook zorgen dat je, je vergunningen, dus bijvoorbeeld je huisvestingverordening, die moet je er ook op aanpassen, bijvoorbeeld. Ja. En uh, nou, we, waar, we waren er al mee bezig. We zijn er eigenlijk een jaar mee bezig. We hebben bijeenkomsten gehouden. We gaan nu ook uh, informeren naar, naar buiten toe. Want er was ook heel veel onduidelijkheid. Want mensen dachten we mogen niet meer vuren. Maar dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Ja. Want het oude bed en breakfast. Wat, we noemen dat allemaal Airbnb, maar Airbnb is eigenlijk gewoon een, een, een vorm van, van aanbieden. Het zegt niets over de wijze waarop het nee, ingevuld nee, nee. wordt. dus. Dat is, dat is, uh, ja. Ik trek het toch dat Marcin Mevrouw Jalent is gewoon een stuk moderner geworden. Um, ja, maar de, er zit maar is het een het niet verschil zo, eigenlijk ja. op die discussie die we net hadden. ook over het aantal beschikbare woningen voor bewoners van Zandvoort. Juist. Kijk, als Airbnb betekent dat je een appartement koopt. en het uh, het hele jaar door verhuurt. Dat dan je ja. woont ja. daar dat niet meer iemand ander, in. Ja. Ja. Maar dat doe je per ja. ja. Precies. Ja. En bij uh, uh, wat wij gewoon Bed and Breakfast noemen. ben jij gewoon op de hoofdbewoner. Ja. jij ja. woont er nog steeds en je verdient wat bij. En je dat door is andersom niet zo, hè? Ja. Ja. Dat is iets anders. Maar het is heel mooi juist dat we daarom juist ook in gaan zetten. op meer hotelaccommodatie. Want eigenlijk. Is dat ook een, een punt van aandacht? Want als je meer hotelaccommodatie hebt... dan zou je het ook beter in balans kunnen brengen. Ja. Een groot stuk van uh, jouw agenda... die staat hier, uh, cyclus- en bestuuragenda. En daarbovenaan bovenaan staan de financieel uh, beleid. Ja. Je hebt dat al vier jaar gedaan. Ja. Zandvoort is... Uh, uh, Beter er financieel voorkomen te staan. Ga je die lijn houden? Ja, ga, nou, je, nog, ga je nog andere dingen verzinnen? Nou, de, de, de lijn houden, natuurlijk gaan we de lijn houden. Uh, uh, en er, er is een nieuw kabinet gekomen. Die, die, die hebben daar uh, ook ambities in gedefinieerd. En daar hebben ze dus middelen voor ter beschikking gesteld. En er stond laatst een heel stuk in de krant: Solvud heeft 3 miljoen over. Maar. Nou, daar, ga, daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Want het is makkelijker namelijk, gek genoeg, om te bezuinigen. Om te zeggen, ik moet een nullijn volgen en er is niet meer. Maar het is moeilijker om de balans te blijven zoeken tussen kosten en baten. En dat in een goed, goede balans te houden. Als je weet, we krijgen echt veel geld uit haar, Maar daar zijn ook ambities bij geformuleerd. Maar dat geld wat we hebben gehad, is ook om prijsstijgingen... Ja? Kostenstijgingen en volumestijgingen. die gewenst worden vanuit Den Haag. in te vullen. voor de komende vier jaar. En dan wordt er in een de begroting. neem je normaal de indexering. voor het komende jaar mee. maar de indexeringen voor 2020 en verder. moeten nog verwerkt worden. Ja. En dan is er nu alweer een mei circulair onderweg. en wat zie je dan alweer? Dan krijg je alweer wat minder. Dus, want Den Haag zegt nu. ja, het, de indexeringen gaan weer wat minder worden. En nou, dat is een yo effect En het wordt dus nu juist. is het heel. Want eigenlijk nog meer als in het verleden, ondanks dat wij veel meer, meer middelen ter beschikking hebben hebben we ook wat um, een strategische investeringsagenda. moeten we nu heel, oh, juist nog meer behoedzamer zijn mm -hmm. maar we moeten het op de juiste manier, die kosten en de baten in de gaten houden, het is een hele mooie uitdaging, het is een, een nieuwe balans blijven zoeken, en in een, vanuit een, een heel positief perspectief en ik denk dat Zandvoort dat goed heeft gedaan en, want als je kijkt naar, naar Bloemendaal en naar Heemstede en naar Haarlem ja, dan hebben wij uh, daar, uh, wij zijn verder met met onze scholen opbouwen en al die dingen. De, de investeringen staan klaar. Dus wat dat betreft ziet het er wel goed uit. Mooi. Als het goed uit blijft zien... dan komen we misschien aan een Papendal aan zee, meneer Kuip. Zo. <laughs> dat ja, daar staat zijn, toerisme en economie. Papendal aan zee. Zeker. Ja. Wat moet ik daarin zien? Een uh, topsportklimaat voor watersport in Zandvoort... waar je ook uh, de faciliteiten hebt, hotels, uh, uh, de verenigingen... Uh, denk aan de spot en uh, de, de watersportvereniging... Om, uh, om topsport te bedrijven. En waar we hopen dat over een, een aantal jaren... eigenlijk je een beweging krijgt naar Zandvoort toe... waar die topsporters dit als uitvalsbasis gebruiken... als ze niet in het buitenland zitten. Dus dus denk aan Papendal in de buurt van Arnhem. Ooit ook begonnen eigenlijk als een, ja. ja, een sportveldencomplex. Er werd een hotel bijgebouwd. En dat is eigenlijk helemaal doorge, doorontwikkeld naar een, een topsportcentrum. En wij hebben hier natuurlijk watersporten. En er uh, gebeurt internationaal best wel veel hier. Er he, gebeurt en hartstikke veel. Op, ja. en, en het aardige is ook... Het klinkt altijd prachtig, de politiek bedenkt allemaal van die mooie woorden <lacht> voor dat soort dingen. Maar de realiteit is, we hebben hier al een aantal sporters die op die manier hier uh, uh, hun basis hebben gevonden. Maar we ja. vinden dat we dat nog iets beter kunnen faciliteren. En met name die, die, die zeg maar, hippe watersporten van tegenwoordig. Hè, we zijn een ja. durfspot Zoals het zo mooi heet. Uh, juist in het najaar uh, wordt er dan getraind. En dan hebben wij hotels die wat minder gebruikt worden. En als je daar goede afspraken over maakt. Betekent het ook niet dat we allemaal nieuwe dingen hoeven te ontwikkelen. Je moet gewoon slimme combinaties maken. En dan kun je eigenlijk een hele dat leuke ontwikkeling van, met elkaar ja. doormaken. Ja. Nou daar zijn we nu over in gesprek met de provincie. Uh, met de spot onder andere. Uh, met de watersportvereniging. En uh, dat voor het gestaag. En ik, ik heb het gevoel dat we de goede kant op gaan. Dus het wordt een pampendal strand aan zee. Nou. Maken van wat je wilt. Papensee. Ik hoop ergens Olympische... Nou, ik wil Olympi Olympi je heel erg richt op de watersport, <laughs> terwijl uh, we zijn nog nee, moet... tennissen en we hebben nog nee, grond. Zeker. Nee, zeker. Dat, dat, ik wil ook niemand tekort doen, maar je moet focus aanbrengen. Anders krijg je niks van de grond. En uh, de watersportkant is wel echt een hele uh, kansrijke hier. Omdat we nou eenmaal uh, in, die, uh, in die najaarmaanden die faciliteiten hebben, maar die combinatie nog nooit gemaakt hebben. Mm -hmm. Dus ik vind het zelf ook belangrijk. Je kunt van alles willen. Daar zijn we de politiek af en toe ook goed in. Maar je moet soms focus aanbrengen. En, uh, en, en prioriteit stellen, denk, denk ik ook. Ja. Ja. In dezelfde cyclus en uh, stu uh, stuurgroep staat eigenlijk verbonden partijen. Ja. Wat moet zijn, ik daarmee zien? Nou, dat zijn de, de, de, de partijen, de partners, zoals, Spa dat van Zandvoort. Van, zoals Spaarlanden. Dat, dat is één verbonden partij. SRO, die dus onze accommodaties uh, onderhoudt. Uh, e Eneco is ook een, een verbonden partij. Uh, GBKZ, dat is de Belastingdienst, is een verbonden partij. Paswerk is een verbonden partij. En we hebben hem specifiek eraan toegevoegd, omdat die verbonden partijen die worden steeds belangrijker want de overheid, de gemeente zet steeds meer taken, toch wel op afstand maar dat betekent wel dat, en als college maar ook als gemeenteraad, dat je die controle daarop dus stevig moet houden, want ze moeten beleidsmatig wel blijven meebewegen en meeademen met wat wij zelf willen Er zit ook nou, een stukje financieel aan denk ik Er zit ook financieel aan, maar ook beleidsmatig dus het is wel heel belangrijk dat we daar met z'n allen alert op zijn, vandaar dat die ook apart nu is toegevoegd. En hij zal ook, denk ik, in de begroting en in de cyclussen meer aandacht moeten gaan krijgen om daar goed grip op te houden met elkaar. Nou ja, het project Nieuw Noord, dat loopt al, hè? Dat loopt, ja. dat is, begint nu uh, ja, in de fase te komen dat dus het project we gaan uh, starten met uh, in feite is het ...plan klaar voor het awcd treinen de watersuiving. Feitelijk uh, is dat helemaal klaar. De, de bouwaanvragen worden ingediend. Er zijn volgens mij geen bezwaren binnengekomen... ...weer op het volgende plan, want zo werkt het wel in Nederland. Uh, ondertussen heb je wel zes, zeven procedures gehad... ...voordat je een eerste steen kan... Uh... Participatie? Ja, nou, ja. Nou, nou, het is niet, dat is niet participatie. Dat, is gewoon, dat zijn wettelijke, wettelijke vereisten. participatie, vind ik... Ligt zo ...altijd anders. meer aan de voorkant moet dat zitten. Ja. Dus, uh, Gerard, project Metropool Boulevard Ja uh, Hoe ver moet die trekken tot, uh, tot de rotonde uh, en Tot hotel, de flat -flat? Rotonde. Ja. ja Dat is waar we nu in ieder geval op inzetten En ja. uh, we hebben dat opgeknipt uh, uh, In drie aparte delen uh, de Paulusloot die gaat uh, volgend jaar al op de schop. Daar zijn we dus nu uh, uh, gestart met het traject participatie uh, nog voor de zomer. Uh, om die herenrichting vorm te geven, ook samen met de bewoners daar. En dan het uh, middenboulevarddeel zullen we maar zeggen, uh, en het, uh, het noordelijke deel apart. Uh, omdat daar de grootste ambitie zit. En daar gaan we ook eigenlijk met een heel team deskundigen, Rijksbouwmeester. Uh, vanuit de metropool, een aantal mensen gaan we echt nadenken over de functie voor uh, dit hele gebied. Want dat is natuurlijk een heel uh, druk gebruik gebied. Ja. Uh, en daar nemen we iets meer tijd voor om dat goed te doen. De drie stukken die goed gedaan moeten worden. Heren, ontzettend bedankt voor uw komst. Het hele college bedankt voor de komst. Hartelijk dank. Ja. Het is wel een ja. unicum, ja. Ja. dus dat willen ja. we graag nog een keer uh, doen. Ja. Dank jullie wel. Ja. Okay, dank jullie wel. Love right now Maar dat was ja. Ja, hebben, ja, het was gisteren een uitstekende uh, vismaaltijd. Ja, het, het waaide een beetje. Een beetje maar voor de rest was het een prima vis. Okay, top. Van Erwin, Erwin van Kroon. Van Kroon. En het oh, dus altijd was Kroon. geweldige vis. Goed geregeld door Erwin. En we hebben weer een prachtige avond gehad. Ja, lekker. Aangeschoven. Ja. Ruud de Wolf, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je tijd kon vrijmaken ja. om uh, bij ons in de uitzending te komen ja. als uh, bijzonder raadslid van buitengewoon, hè? buitengewoon, buitengewoon ja, ja, buitengewoon, bijzonder, bijzonder buitengewoon. Misschien word ik dat Ooit <laughs> natuurlijk, maar we moeten een beetje op de woorden letten, want het, het, het heeft toch wel zijn verschillen. Is dat zo? Ja. Maar wie is Ruud? even voorstellen. Ruud is 65 jaar, gelukkig getrouwd. Aflijnen 40 jaar. Twee gewassen zonen. Uh, opa van twee kleinkinderen. Dus er ook heel trotse opa. En, uh, geboren en getogen. In voor Ja. Kijk. ja in, welk, in welke buurt? Uh, ik ben geboren eigenlijk Burgemeester brugmester oké okay. En we keken toen vroeger zo heerlijk op die duinen nog, weet je ja, wel. Toen was er nog geen bebouwing. Toen vragen we over ja. 8000 inwoners geloof ik. En in de winter ging Zand op slot en dan was het ja. de Zandvoorders eigenlijk. Ja. Dat is nu ook wel een beetje, maar in, in mindere mate. Ja, het is nog niet meer. Nu zijn we eigenlijk een sprankelend geweest. We hebben toen ook die voorsprong gehad met de winkelverkoop die open ging in Zandvoorders. Ja, ja, ze hebben ja, goed goed ja, geprofiteerd. Ja, ja, ja. We zijn eigenlijk ingehaald door andere gemeentes die dat ook hebben. Dus we moeten eigenlijk weer sprankelend blijven. Toch ook maar Zoeken naar dingen dat we gewoon mensen zeggen: we gaan naar Zandvoort. Ja, dat winkel op zondag dat was uh, uniek. Dat was uniek, ja. Hè, en uh, dat is ja. uh, nu al een beetje. Het is algemeen geworden. Het is eigenlijk ja. algemeen geworden. Je bent uh, bijzonder raadslid? Ja voor de openzetten. Open, nou ja, open ik zal het eerlijk vertellen, openzet uh, ik heb heel veel respect voor Joop Joop Berense, eigenlijk had iedereen gedacht van, uh, ik heb veel, laat ik eventjes vragen. ik ben veel gezeten aan de andere kant van de tafel, in de vorige functie als uh, voorzitter van de, het uh, de stichting Wadertorenplein ik heb er ook even voor het alle duidelijk afstand van genomen. Ik heb voorzitterschap opgegeven, uitgeschreven in de Kamer van Koophandel. En ik heb ook tegen de jongens gezegd: jongens, dit kan niet. Als ik zuiver politiek moet voeren, dan moet ik gewoon één richting kiezen. En dat heb ik gekozen voor de politiek. Er zijn uh, uh, mensen in de politiek die nog wel in groeperingen zitten. En op dat moment zeggen van ik stem niet. Nou, ik weet niet. Nou ja, ik, heb, ik ben nu gewoon dus buitenraadslis, dus ik heb geen stemrecht en dergelijke. Ik ga het vak een beetje hopelijk in mijn vingers krijgen. Maar ik vind het niet zuiver. Als je ergens voor kiest, dan moet je gaan voor waar je voor kiest. En je kunt niet twee petten kunnen hebben, vind ik. Mijn mening is dat. Het is eigenlijk uh, wel bijzonder dat de OBZ een bijzondere aanstrijd heeft. Want uh, als je al vier zetels hebt... Ja, nou, het is eigenlijk meer om, uh, om een beetje warm te lopen, ook voor de politiek. Het is eigenlijk een leerproces ook, hè? dat je weert en, en, en voelt en krijgt Nogmaals, ik zat eerst aan de andere kant van de tafel. Ja, ik zat aan die andere en, kant. En het is natuurlijk, ja. het is natuurlijk ja. veel makkelijker om allemaal moties in te dienen en, en, en, en, en alleen maar te zeggen: jullie doen het allemaal verkeerd. Laat ik nou eens kijken hoe die binnenkant is en hoe die binnenkant functioneert. En hoe je met respectvol met elkaar op kan gaan. En wat ik ook eer gezegd heb, nogmaals: Joop hebt natuurlijk een partij die eigenlijk, eigenlijk afgeschreven was, een beetje minachtig. Hebben we eigenlijk. Ik, dat was ook mijn uitdaging om te zeggen, jongens, luister, we gaan die kruis goed neerzetten. Ik vind ook dat we een prima team hebben: Joop is dan wethouder. Uh, we hebben Peter Kramer, goede vent, verantwoordend goed. We hebben dus een hele goede bevlogen ondernemers, uh, Patrick. Uh, we hebben daar ook dus een bestuurlijke ervaring is Wilson. En we hebben dus een domein, dus alleen Keur. Dus ik vind dat we een ontzettend leuke goede. Groep mensen. Ja. Ga je ook ja, in de commissie zitten? Uh, is wel sprake van, maar dan moeten we nog even aftasten. Ik bedoel, het is allemaal heel nieuw voor mij. Ik bedoel, het is heel vrij snel gegaan. Dus ik moet het eerst even opnemen en bespreken met de raadsleden. En kijken wat ik voor mogelijkheden heb om mijn kennis ook ja. bij te dragen. Nou, die, uh, die watertoren, het Watertorenplein. Ja. Dat is uh, een van de dingen die... Uh, heet hangijs. Heet ja. maar ja. dat... Het is een van de grote projecten waar de club toch wat mee wil doen. Hè? Die schep Klopt. moet een keer in die grond. Ja. Het plan is uh, ontvrozen, om het maar zo te zeggen. Klopt. En nu moet er nog gesteld worden over een stukje bestemmingsplan. Ja. En dan gaat eigenlijk die schep in de grond. Maar ja, je hebt daar afstand van genomen. Ja. En wie trekt die kar nu? Uh, jouw Berens trekt die kar trekken. Ja, de als, wethouder. Als wethouder. Maar ik, het gaat mij over de stichting. Ja, nou de stichting, dat is, uh, we hebben daar een goede voorzitter in getroffen in Lisbeth. Elisabeth Willemsen, die is voorzitter. We hebben natuurlijk ook een onontgoed jongen, dat is uh, Pieter Jongjans. Okay. Eh, gepokt en gemaakt vanuit de Wereldhaven. En we hebben natuurlijk ook de journalistieke level, dat is Berry, Sant-Scholte, die er ook zijn bijdrage levert. Ja. Dus de club gaat wel door. Ja, ja, dit moet ook doorgaan, moet vind ik. Ja, hij moet, doorgaan, moet ook doorgaan. He? He? Ja, hij moet ja, ook doorgaan Dan kan je het ineens Ja, bedoel, want het is ja. natuurlijk zonde. We hebben daar iets heel moois neergezet. Hè? We hebben ook die WOB-verzoeken gedaan, dus ook natuurlijk is gaan rollen. Het is niet ja. onze opzet geweest om daar wethouders te laten aftreden of mensen te beschadigen. We hebben gewoon gezegd: die wet is niet voor niets. Openbaarheid van bestuur. En dat hoop ik ook hier te gaan bereiken. Ik, bedoel, ik heb een hekel aan dat geheimhouding en dergelijke. Laten we meer transparant zijn en open. Ja, de je politiek, die moeten gewoon helemaal Ja, dat moet gewoon weg. Dat moet, dat je, moet, je moet helder blijven. En ik hoop dat ook nog te blijven, pushen. Ja? Uitdragen. Uitdragen in, uh, ja, en ja, ja. uh, zo doen. En ook meer betrokkenheid met die burgers. zo belangrijk. Maar dat, uh, dat, dat komt in, in, in alle... Uh, programmen voor, hè? de participatie met ja, de burger en dan... Maar uh, wij willen een stap verder gaan. Uh, afgelopen, ik ben maandag niet, of ja, afgelopen is vrijdag, ben eventjes met elkaar En We hebben gezegd, jongens, hoe kunnen we die burgers nou beter bereiken? We moeten daar een modus voor vinden om, zeg maar, één keer in de zoveel tijd zitting te hebben in die wijken. Dat die mensen gewoon op een bepaald uur aan het zoeken kunnen komen. en Zeggen, joh, dat deugt niet en dat deugt niet. Dan heb je dat interactie en dan kunnen we ook veel eerder schakelen. Ga je maar ook wel zeggen, ja. het deugt wel. Natuurlijk, natuurlijk. Natuurlijk zijn er heel veel dingen die goed gaan, gelukkig maar. Maar er zijn ook veel dingen die, ja, die gewoon kunnen die gewoon weten. En ook laten we grote projecten gewoon stap voor stap doen. Laten we niet van zand voor het één bouwpunt maken. Maar gewoon project voor project handelen. En afmaken. Ja. Dat is, dat is wel, uh, wel duidelijk, want als je nu die, uh, die grote projecten hoort, hè, Entree van Zandvoort, Wachtelplein, ja, is... uh, Badhuisplein, dat kan natuurlijk nooit nee, in één Nee, het is ook te veel, uh, ook, ook financieel en dergelijke. En je moet het ook goed kunnen mon monitoren, je moet het ook goed wegwijs kunnen maken in het geheel. Dus ik vind, wij kiezen ook vanuit de fractie, gewoon project voor project afhandelen. Nee, dan heb je ook rust, creëer je ook in je dorp. Wat, wat het eerste project worden, wat aangekomen Ja, dat is een hamvraag natuurlijk, daar kan ik wel een antwoord op geven. <laughs> Ja, ik het zo over drie projecten op. Ja. Ik denk, nou, dat kan ik ja, wel zeggen. Ja, natuurlijk. Welke, welke, ja. welke als eerst is. Nee, nee, nee. Ik bedoel, je, dat weet je zelf wel. Er liggen hier nog. Er hier. Ja, is het natuurlijk. Maar het plan dus is ook vergevorderd. Maar er liggen ook nog twee. Vanuit twee andere architecten liggen er twee. Uh, eh, er moeten nog op een gegeven moment raadszaken komen en dergelijke. Dus laten we weer stap voor stap doen. Er moet wat hobbels genomen worden. Dus laten we kijken wat we daar. Zou je teruggaan naar die andere twee plannen? Want uh, dat haal je nu aan. Uh, het plan. Wat gekozen was door de raad, ja. bevroren is nu ja, weer. Maar niet helemaal gekozen in die vorm, natuurlijk. Hè. Het is ook gekozen ja. ook. De watertoren moet vrij blijven, ja, ja, ja. blijven. Dus er moet nog heel wat uh, uh, middelen op zitten. Maar ja. dat, dat was het basic plan wat de raad aangenomen ja. heeft. Ja. Ja. Gaat ja. dat plan zo door? Of ja, dat worden die, die andere misschien weer eh, teruggetrokken? Ja, ja, maar hier, wie weet, het ligt open, is wel een, open vraag. Is een ja. open vraag. Het ligt aan hoe die onderhandelingen gaan. Het ligt aan hoe, die, hoe die, dat grondverkoop moet gebeuren en dergelijke. Hoe gaan die stappen, hoe ingevuld? Als ik allemaal van tevoren wist, dan had ik je dat direct antwoord gegeven. <lacht> ik hou het even open. Dan had je het type eerder in je gezegd. Ja, ja, nou, nou, nou, ja. Misschien wel een half uur eerder. Ja, als <lacht> dan had ik meteen ook de bereikbaarheid een beetje kunnen ja, die bereikbaarheid, daar kunnen we ja, het een, over praten. Het is een ramp, hè? Uh, uh, Daar uh, Social Zandvoort heeft gezegd we moeten gewoon uit die werkgroep. Social Zandvoort doet niet meer mee, maar ergens hadden ze wel een punt. Want die twee wegen blijven, die twee wegen. Ja, en je klopt. kan natuurlijk in Heemstede een mooi bord neerzetten. Ja. Zandvoort rechtuit. Ja, ik en vind het ook triest. Ja, ja, het is ook triest. Ja, we zijn nu geloof ik zes maanden bezig. En, uh, kijk, het wordt nu gebruikt gemaakt van een callcentrum. En dat is niet goed aangestuurd. En er zijn ook vanuit Zandvoort te weinig op gemonitord en gezegd, jongens, dit kan niet. Je moet dan ingrijpen. Je moet zeggen wat kunnen we veranderen en wat moeten we veranderen voor die burgers. En ik hoop dat er nu actie gaat gevoerd worden dat Zeker met zo'n uitslag van uh, ja, zo'n geheime uh, uitslag, om daar gewoon. Uh, ja, goed het, het, het, het overdondert elkaar wel, want uh, het is gesignaleerd door inwoners van Zandvoort. Ja. Die hebben het gemeld bij ja. uh, de gemeente, Klopt. burgemeester en Co. En ineens blijkt er een geheim onderzoek te ja. zijn. En ineens lees ik vanmorgen in de Haalzaal dat er nog een onderzoek is. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, dus het, het overdondert ja. elkaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Klopt. Maar goed, het, ja. het is iets waar, uh, uh, wat de aandacht heb. Wat is voor jou het leukste punt in. Uh, in nou, ik, moest in het het ik ben natuurlijk, uh, zeg maar even. In de raadzaal. Ja, ja. En toen werd ook... veel heb je met de Ja, nee, maar de... ik heb natuurlijk ook gezegd op een gegeven moment wat ik nou zo belangrijk vind. En wat de mensen ook zeiden, onder andere de mensen ook, Gert Toon, zei, nou doet gefeliciteerd, veel plezier en ga ervoor. Dat veel plezier vind ik heel belangrijk. Dat je dat ook toont. Dat je ook een samenwerking hebt met de overige Wat ook zo belangrijk is. Dat je niet elkaar vliegen afvangt. Maar dat je dus ja, bewust met, met iets de... bezig bent. En ook een team gaat vormen. De organen en dergelijke. En wat ik zo belangrijk vind, wat ik nogmaals zeg maar, die openheid, die transparantie en niet dat achterkamertje politiek, die geheime en dergelijke. Nou, in de vorige uh, periode heb ik een, een, een aantal keren, en dat is niet één partij, maar van meerdere partijen gehoord, we worden niet goed geïnformeerd, nee. we worden te laat geïnformeerd, ja. uh, we worden vliegen gevangen. Ja. En uh, het is wel uh, uh, leuk... Want vier jaar geleden zaten we hier met alle andere mensen. En dat hoor ik eigenlijk bij hetzelfde. Nou ja. Gaandeweg zie je dat veranderen. Dus ik hoop dat dat in de, de, deze ook. periode... Maar het is ook een andere insteek. Ja. Ja. Een breed raadsprogramma ja. of uh, oppositie-coalitie. Ja. Dus een heel ander uh, plan. Ja. ja, klopt. Laten we ervoor gaan met z'n allen. Nou ja, laten we dat zeker doen. Uh, Ruud, bedankt voor Ja, heel graag gedaan. Uh, graag mocht, tijd voor je iemand. in de tijd dat je hier uh, bijzonder <laughs> iets kwijt willen, komen. dan Ga graag. ik zeker doen, ga ik zeker ja, doen. Ga ik zeker gebruik van maken. Ja, Oké, okay, okay, Ruud, dankjewel. Okay, en dankjewel. Bedankt. Graag gedaan. Maar het stukje... Uh, politiek. dan weer politiek. dan weer politiek, Ben. <laughs> Freek Veldmietje is aangeschoven. We uh, hebben opkomende mensen van de politiek gehad. We hebben bijzondere oh, ja. raadsleden gehad. En nu hebben we een raadslid wat niet terugkomt in de raad. Ja. Freek. Goedemorgen, uh, Freek. Goedemorgen. Vier jaar geleden ben jij aangetreden uh, als raadslid. Ja. ja. In die tijd bij de OPZ. Ja. En hoe lang heeft dat geduurd? Uh, een, uh, een kleine drie jaar. Tot uh, november 2016. Waarom ben jij daar weg? Hè? Ja... Daar waren zoveel uh, er open zit, Hebben een uh, heel moeilijke tijd gehad eigenlijk. Uh, van oud zeer. Dus met andere politieke partijen. Daar was het. Maar goed, daar sta je boven. En uh, goed, we hadden uh, een stel mensen. Helaas is Carl Simons overleden in die tijd. Dat heeft ook dus uh, wel een impact gehad. Want we wisten niet veel die er zaten. He, we zouden allemaal nog geïnstrueerd worden door Karel, van, uh, nou uh, dat gaat zo en dat werkt zo. He, want Karel was, uh, ja die regelde gewoon alles. Nou en toen uh, hebben we een heel hoop, uh, ja je, je worstelt. We hadden een coalitie, daar heb je steun aan. En dat, uh, nou, dat ging uh, redelijk goed. Maar ja, dan krijg je toch allemaal uh, dingen, uh, Hanko Hen uh, afgeserveerd. Uh, nieuwe wethouders zouden komen, die werd door een uh, buitengewoon raadswit uh, afgeserveerd. Uh, dan krijgen we weer een, uh, een wethouder uh, mevrouw Schoek. En uh, ja, die was nog niet uh, zo kundig, die moest ingewerkt worden. En dan krijg je dus je weden de, in, in de fractie. En uh, ja, die wou hun eigen zinnen doordouwen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, jongens, uh, jullie zijn met eigen belangen bezig. We zijn voor het algemeen belang. We zijn voor de burgers bezig. Mm -hmm. En uh, nou, dat is uh, nog een paar keer zo gebeurd uh, geweest. Toen kwam die uh, beruchte advertentie uh, met het water door het plein. Nou, dat uh, was uh, voor het zomerreces. Dat heeft me drie weken van het zomerreces gekost uh, om dat met de coalitie. Op een gegeven moment, ik was geen fractievoorzitter, nee. maar, maar ik blijde alles weer aan elkaar, ik probeerde alles weer aan elkaar te blijven om die coalitie uh, in stand te houden. En dat uh, is aardig gelukt, maar er zaten de jaten. ik voelde me helemaal niet meer thuis houden, ik was de enige, zag iets aan, uh, of een, een enkele. er was nog iemand die de stukken laasde. Mm -hmm. Dus nou, toen kwam dat uh, beruchte te water door het plein. Wat ik nog steeds uh, wel het punt vind dat uh, Karel dat met uh, Hanko Hen uh, losgetrokken heeft. Want dat wiep uh, al uh, ruim 14 ja. jaar. En uh, nou, toen kwam dat brug, en toen kwam eigen belang in. En toen werd uh, de eigen wethouder afgeserveerd. En dat was voor mij de maat vol. Toen, de, druppel. Uh, ja. de druppel. Ja, ik, nou, ja. Uh, je bent uh, gaan linken bij uh, CDA. Ik had heel veel contact met de coalitie, met CDA, met uh, Kees Mettes en met uh, gerrit jan Bruijs. Daar had ik heel goede contacten mee. En uh, toen ik dus uh, die bewuste avond, uh, nou ging door het wind eigenlijk. En uh, na afloop, dus heel veel gepraat. En ik kreeg zomaar van, als je weggaat, je kan bij ons komen. Er waren zomaar drie partijen, die zelfs avond. Ik zei, nee jongens, ik moet eerst even <lacht> tot mezelf komen. Ik heb dus uh, die avond, uh, die bewuste avond, ik zag het aankomen. Ik ben altijd netjes gekwet. Was ik met de uh, raadsvergadering. Toen had ik een oude spijkerbloek aan, want ik wist <lacht> dat er was... Ik, ik voelde gewoon dat er wat ging gebeuren. <lacht> maar diezelfde avond, uh, dan kom je dus... Uh, ja, je bent uh, nog anderhalf uur in het laat thuis. Ja, die coalitie is opgeblazen en uh, hoop geplaatst. En dan kom je thuis om half één... Nou, dan uh, krijg je te kwaad. Nee. Heb ik, met, uh, ik heb een, uh, een flauw, die heeft me altijd opgevangen. Als er wat was, we hebben best wel heftige laasvergaderingen gehad. En als ik thuis kwam, was het er altijd mm -hmm. voor me. Nou, dat was die avond ook. We hebben dingen tot drie uur zitten praten. Nou, en dan ga je dus, uh, dan slaap je niet. En volgende ochtend ga je alles op een wijkje zetten. En uh, nou, dan ga je de burgemeester bellen. Nou, die had uh, binnen een half uur tijd. Die zette gewoon alles opzij. En uh, kom maar. Heb ik anderhalf uur gezeten. Alle scenario's uh, wat ik in mijn hoofd had. Nou, doorgesproken. Nou, doorgesproken. Daar kon ik niet, kon niet in vinden. Nou ja, en dan ben je in het waterhuis En dan stap je naar beneden. En dan ga je naar Geert-Jan. En dan ga je praten. En mijn doel, ik heb doelbewust... Heb ik uh, niet uh, bij een partij aangesloten. Ik heb een samenwerking aangegaan met CDA, maar dolbewust ook niet uh, bij CDA gaan zitten. Uh, dus onderdeel van CDA. Dus uh, ik ben uh, zelfstandig onafhankelijk doorgegaan. De Partij Veldwist? De Partij Veldwist. En eigenlijk, wie kan dat zeggen wie een eenmaal de partij heeft gehad? Nou, die, die, die kan je in ieder geval weer bijschrijven. Je hebt vier jaar uh, gedaan, hè? Ja. Je hebt gelinkt aan. Uh, aan CDA, het was uh, zijt. Je komt niet terug, hè? dat wisten wij van tevoren ja, al. Ja. Want je hebt toen al gezegd, uh, was je in het zat of, of vind je nou, het niet leuk? Nee, het is helemaal zo. Ik ben, uh, kijk, op een gegeven moment, uh, je sluit je aan bij het CDA. En daar ga je ook kijken. En daar heb je uh, een hoop jongeren. En gelukkig hebben we dat in de hele raad nu. Ja. We hebben heel veel jongeren. En wat was het in het verleden? We waren allemaal oude gepensioneerden hoofdzakelijk. He, op een enkeling na. He, we hadden dus bij de VVD uh, uh, Martijn eh, en, en, en CDA uh, Jan Beulen, jonge hond. Ja, lekker ja. actief. Ja. Ja. En uh, kijk en, en, en dat, dat staat me aan. Dus ik zeg van geef die jongeren lekker de kans. Je kan altijd bij me komen als er wat is. Mm -hmm. Maar geef zo lekker de kans. En ja, dan, dan denk ik van. Ja, ik, ik ben nu 69. En als je dan nog vier jaar. Hallo, hey, uh, Kijk, echt, die, heb, uh, ook, die was ook 74 dat hij uh, nog zo instapte. Dus weet je, en dat, dat vind ik dan niet nodig. Maar het is, uh, ja, natuurlijk wil iedereen een jongere lui erin hebben. Maar het is een gegeven dat uh, een jonge lui voor alles te doen hebben. En, ja. uh, je zegt het zelf al, je moet stukken inlezen waar er best wel tijd op, op zit. Dus. De kans is groot dat er een gepensioneerder gaat zitten als iemand die nog in de bloei van, van de werkperiode zit. Nee, maar dat is zo. Kijk, als je dus... Uh, uh, je begint eraan, je krijgt stukken. Papieren stukken, digitale stukken. En uh, die moet je wezen. En uh, ik was zo, als je een grote partij hebt, dan wordt het onderverdeeld. Die doet financiën, die doet ruimtelijke ordening. Maar... Ik vind als je, de, als je bijvoorbeeld over de ruimtelijke ordening gaat en het is jouw portefeuille niet... ...en het wordt behandeld, dan denk je, waar hebben ze het over? Hoe zit dat? Ja. Dus ik wou alles weten. Ik was alles. Echt. Ja, wil... het mee, dus maar dat, het werkt, dat, werkt, dat je, werkt. Ja, op, je beslist ook ergens over. Ja. He, dan kan je niet van een uh, partij weer te afgaan van, uh, oh, maar die weet het. Nee. nee. Wat vind jij dan? Ja. He, uh, hun ken ergens overheen geweest hebben, wat net een, een cruciaal punt is... Ja. He, dus ik las alles. Maar dat houdt in dat je zeker 15 uur in de week aan het wezen bent. Ja. Je bent er zowat dagelijks mee bezig. Ja. Nou, het is, uh, uh, ik ik, ik en, heb ook wel de waardering voor raadsleden, omdat er gewoon heel veel tijd in zit. Uh, je zou waarschijnlijk zeggen, er zou een, een, een soort beroep moeten worden. Maar ja. dat gaat dan weer iets te ver. Goed, niet meer terug. Nee. Tijd voor allerlei andere dingen. Ja. Ik zag je gisteren uit het museum komen. Ja, ik ben... Ik was al... Uh, ik ben Even al... Uh, verbonden aan het museum. Nu nu <laughs> Ik ben... Uh, uh, al, al jaren lid uh, als wij willen van het museum. Ik doe hoofdzakelijk doe ik, uh, ik doe hand- en spandiensten, ik heb iedere eerste zaterdag van de maand heb ik uh, mijn rondleiding, mijn buitenrondleidingen. wat ik met veel plezier doe. Uh, je weet, als ik uh, eenmaal begin te praten, heb ik een slaakwaterval. Ja, dus dat duurt de rondleiding niet langer. En, nee, maar dat is juist het leuke ervan. En dat is met, uh, maar jij ik... weet veel, Freek. Jij weet ja, veel. Nou, ja. dat, maar dat heb ik opgebouwd. Je moet openstaan voor iets. En in het museum hebben we nu ook, uh, we de afgelopen week hadden we een, uh, twee kwastjes uh, uit Bloemendaal. Die wouden wat over het museum weten. Nou, die komen bij ons dan. Nou, daar ben je, de, je vertelt wat ja, en die kinderen mooi. hebben een soort quiz. He, die moeten een je invullen met, uh, met de ouders. Nou, dat is gewoon leuk. Ja. En dat is gewoon leuk om te doen. Gewoon ja. lekker met mensen bezig zijn. Ja. Nou, daar heb je nu alle tijd voor dan, Ja, Frik. daarom. Ja. Maar dan moet ik weer op mijn eigen in de gaten houden. Omdat ik weer niet te teveel van. <laughs> ik heb een vrouw die zegt van... Hé, hey, hé, hey, hou je even, want ik had laatst mijn agenda. Ik zeg, kijk dat. Zegt <laughs> ja, ze, doe, ja, doe ja. je even rustig aan. <laughs> denk je even om je eigen. Fotografeer. Dat. Gaat vanzelf. Ja. Ook een hobby. Ja, dat deed ik ook. En, uh, of dat doe ik nog steeds. En omdat je het zo druk hebt, heb ik op een gegeven moment... Hè, ik doe uh, fotografeerhoofdzaak ook evenementen... Of heel bijzondere gebeurtenissen. En dan heb je op een gegeven moment denk ik van, ik vind mijn foto's niet meer mooi. Mm. En hoe komt dat? Ja, nou, dan, dan ga je nog eens... Uh, en dan denk ik, ja, nu weet ik het. Het is gewoon, je ziet wat, je pakt je toestel, je stelt scherp en je kwikt af. Maar dat is het niet. En nu? Nu doe ik het weer op de oude westen manier en dat heb ik gedaan bij de footage van het, uh, met die uh, Volkswagen op de ja? dingers. Daar kwam dat tot een dekking. Je stelt scherp, je doet een stapje opzij je gaat een stapje naar voren, je pakt andere hoeken. En anders kwijt je in die drukke periode, noem ik het maar, kwikt je zomaar af. En nu ga je het zoeken. Nu ga je het mooie, wat heb ik op de achtergrond, je gaat beter kijken. En dat is de rust die ik nu heb. Mooi. Zijn er andere, behalve de hond, uit nog meer hobby's die je erbij neemt nu? Ik neem er niks bij. En die je hebt dan? Ik hou het, ik heb, ik heb de Wurf. De Wurf, ja, ja. niet de Wurf. Heb ik. En uh, ja, helaas, uh, we hebben dus uh, een paar uh, optredens, uh, presentaties uh, buiten Zandvoort. Maar ja, door ziektes en vakantie, hebben wat mensen met mankementen. Ja, ja hebben we uh, gisteren besloten om toch een paar dingen af te zeggen. Spakenburg mm. zijn we vorig jaar he? geweest. Ja. Heel mooi. Ja, dagen, Maar goed, als je daar met vier mensen maar naartoe ken, dan kan, dan kun je niet presenteren. De uh, pre presentatie heeft ook een inhoud. Ja, en Katwijk ook. En dat, uh, ja, dat hebben we afgezegd. Egmond hebben we volgende week. Is nog afhankelijk van één iemand. En dat is, uh, als die kan, dan doen we dat. Dan gaan we met z'n ja. zes heen. En anders uh, moeten we dat ook helaas. Uh, ja. Dus ja. Dus, dus, we, ja, ja. We, mochten er nog mensen zijn, dames, heren en kinderen, die uh, aan willen melden voor de wurf, Freek... Ja, die kunnen altijd uh, komen uh, Kijk, we hebben dus uh, toneel En uh, we hebben dus uh, ook de presentaties uh, Met dat soort evenementen En die zijn heel leuk Maar ja, uh, dat is ook weer We moeten mensen hebben die tijd hebben Kijk, we hebben twee mensen bij de Wurf Die zitten in de zorg En die hebben dus uh, ja, diensten En die, nou, kunnen, die, die kunnen niet kennen dat niet. Dus niet Ze willen zo graag mee Maar die kunnen het niet Ja, dat is, dat is, een, ja, dat is pech ja. Goed we zijn er uh, redelijk doorheen, Freek. We hopen dat jij uh, in, nu de rust in je lichaam kan krijgen. En uh, zeker de schouders onder de wurf blijft steken. Want het is toch een belangrijke uh, uh, culturele historische ja. vereniging. die. In maar zit. ik blijf zijdelings nog wel een beetje bij de politiek. Want, uh, Hoezo? Nou, nou, ik, nou, uh, ik, daar zie ik weer een opening. <laughs> ik, ik praat nog steeds mee in de fractievergaderingen van het CDA. Oh. En dat, uh, ja, dus je bent nu aangesloten bij het CDA. Ja, ik ben uh, vorig jaar of jaar uh, officieel wit geworden van het ja. CDA, daarom heb ik ja. op de wijs gestaan ook. Dus je blijft en, toch wel een beetje? En, ja, je blijft toch betrokken ja. en weet je, je hebt natuurlijk wel, we hebben afgelopen vier jaar dingen in, uh, in, in het werk gezet en dan wil je toch weten hoe dat afloopt ja. mm. en uh, of daar nog wat, uh, dat, dat, dat, dat je de nieuwe een beetje kan instrueren van Denkrom, hoe werkt daarop, want uh, dat hebben we toen zo afgesproken. Ja, je, je, je doet het niet meer, maar je wil het niet loslaten, omdat er is al iets in werking gezet. Ja, en omdat dan wil je, je volgen. Dan wil je volgen hoe dat, hoe dat afloopt. Ja. He, bijvoorbeeld de 2. Nou, dat is een heel mooi uh, ontwerp. He, maar hoe pakt dat uit? Zelfde de Boorvaar, richting van de, van de oh. zuid -boervaar. Hoe pakt dat uit? Ja. En dan blijf je volgen. Ja. En het kan zomaar gebeuren als dat, dat weer in de raad komt. en er staat het niet aan dat ik inga spreken. Kijk. Kijk, daar gaan we Zeg mee. nooit, nooit, hè? Nee, daarom zeg nooit. Nee. Ik hou me rustig, maar ik volg het wel. Maar toch je ook. volgt wel. Nou ja, dat, dat is uh, een gezonde belangstelling. En uh, uh, dat mag in Zandvoort best wel uh, gedaan worden, de, de raad en dingen volgen. Want ja hoor. Anders komt er helemaal niet meer van. Freek. Bedankt voor uh, de komst. En, ja. uh, nou, we, we gunnen je alle vrije tijd mooie foto's. En uh, de wurf. Dankjewel. Oké, okay. bedankt. Ja. Wij gaan gelijk door naar de uh, agenda. Ja. Want het klokje tikt uh, gewoon door. En uh, is eigenlijk snel, is uh, uh, ja. nog één maand te zien. De take over het Zandvoortmuseum en het Raadhuis van Zandvoort. Daar kan je nog kijken naar uh, Mart visser. Tot 1 juli, hè? Tot, Tot 1, 1, juli. 1 juli. En dat is ja. woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag ja. en zondag. Ik hoor net van Breek dat het 1 augustus geworden 1 augustus. is. Aha. Le dankjewel. Oh. Nou, je kunt ook nog uh, de hele maand juli naar uh, het winkeltje aan de onderkant het van het Draadhuis leuk, en de tentoonstelling aan de bovenkant van het Draadhuis ziet er prachtig uit. Ja. En, het museum. Museum. en in het museum uh, mooie uh, uh, veel hoofden, zie ik. Met allerlei ja, invullingen. schilderijen, mooie jurken. Ziet er mooi uit. Ja. Vanmiddag is het vijfjarig bestaan van App en vloed, Amsterdam Beach, diversity jockeys en vanaf drie uur is feest. Ja, ja en dat staat even niet op de agenda, maar er is ook vanmiddag open dag van de Bomschuitenclub. Oh. Van twee tot vijf en het is onder de CFM studio hè, op Tolweg. Tolweg 10A. Ja. Al het gezellig dat om er even, even een kijkje tussendoor. te doen. Uh, let's... Party, disco en dance. Classic strandfeest bij de haven van Zandvoort. Vanavond. En het is vanavond om half acht. Ja. En dan is er uh, vandaag en morgen de Porsche Racing Days op het circuit Zandvoort. De meet and greet van Mark Visser. Ik weet niet of ze dat doorgaat eigenlijk. Dat weet ik ook niet. Nou goed. Nou, uh, dat als het zou zijn, dan is goed, dat uh, uh, uh, ja. morgen in het raadhuis ja. boven. Dat is wel een uh, modeshow. Ja. Die begint om twaalf uur geloof ik. Ja. De maar Zelfmarkt over, ja. morgen weer met 300 kraam in het centrum van Zandvoort. En Leuk. van 10 tot 5. Ja, en dan is er buitenspeeldag op 13 juni. Op het parkeerterrein van Pluspunt Noord van 1 tot 4. Een bijzonder evenement 16 juni is Cycling Zandvoort op Squiz Zandvoort. Als je daar wat meer over wil weten, kijk dan op www.cyclingzandvoort.nl Ja, en op 19 juni is er de opening van de... Eerste weekmarkt in het winkelcentrum Nieuw-Noord. Ja, een nieuw en Het is van 11 uur. ja. En uh, dat komt elke week terug. We Leuk. Leuk. Er wonen natuurlijk heel veel mensen in Noord, dus die moeten ook, ja. moet ook een markt hebben. 21 juni, University of Sheffield Music Players. Die spelen popmuziek ja. in het uh, muziekpaviljoen van 10 tot 12 Leuk. Op 21 juni. Leuk, ja. Ja, en dan krijgen we 22 tot 24 juni weer de bekende culinair Zandvoort en dat is op het Gasthuisplein. Maar ja, daar horen we, dan we, later moeten we wel zeker nog even iemand uh, ja, uitnodigen om daar eens allemaal wat, uh, wat over te hebben. In datzelfde weekend, op 23 juni, is het Dutch National Racing Team Racing Day op het circuit Zandvoort. Ja, en op 30 juni is er het zomernachtfestival, live muziek in de straten van Zandvoort en dat is vanaf 8 uur. Nou, elke eerste maandag uh, is er weer een nabestaande groep bij Oak Zandvoort van half 2 tot 3. Uh, Dinsdags van de maand uh, half 11 digitaal spreekuur als je wat wil weten over je iPad, smartphone enzovoort. En vrijdag gymnastiek. Gymnastiek, ja. Van uh, okay. kwart over 9. Negen... Tot tien, ook ook ja. weer bij Pluspunt. Ja. Al deze activiteiten uh, kan je natuurlijk ook bij Pluspunt gewoon even aanvragen. Ja. Je kan ook je binnenlopen wat... he, bij Pluspunt. Ja. Ja. Uh, bij de, en ook in de nieuwe contactpunt in de blauwe tram. Lopen, ja. Goed, wij zijn er weer doorheen. Wij danken de techniek en de muziekkeuze. jacques Jozef Duinwijer Koffie, water en andere lekkernijen. Gert van Kuik. De eindredactie en de redactie. Geel Rutte en de medepresentatie Geel ja. Rutte. Dankjewel Ben. Ontzettend bedankt. Ja. Fijn weekend een Fijn weekend, dankjewel. Ooh, a mended photograph I'd lend to you With feelings I don't want to fail And the love song of surrender in blue I remember when you took my breath away Oh Sean Young When we were very young I flooded by Like a heart butterfly Yeah Oh Sean Baby Young We had just begun, we let it slide on oh by